Twee uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Heer Hugo Waard moet een onbekend aantal mensen hun huis uit... vanwege een brand in een kassencomplex. Ook is het luchtalarm afgegaan om andere inwoners te waarschuwen... ramen en deuren dicht te houden. Er hangen dikke rookwolken boven Heer Hugo Waard. Verder is over de brand nog niets bekendgemaakt. De afgelopen avond woedde ook brand in een loods in Koog aan de Zaan... en in het monumentale stationsgebouw in Voerendaal in Zuid-Limburg. Niemand raakte daarbij gewond.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 Maar Golos zegt dat Poetin ook zonder die fraude de meerderheid zou hebben gehaald. De komende dag wordt in Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. Twee Britse journalisten zitten in Libië vast op beschuldiging van spionage. Ze werden twee weken geleden opgepakt door een militie die zegt dat ze illegaal in Libië zijn. De twee Britten werken voor het Engelstalige Press TV uit Iran... Ze zouden verdachte spullen bij zich hebben gehad, zoals Israëlisch wondverband. Ook zou er een video zijn gevonden waarop de twee schietend te zien zijn. Dit zijn geen journalisten, maar spionnen, zegt de militie die hen oppakte. Voor welk land ze zouden spioneren wordt nog onderzocht. Pas als dat onderzoek is afgerond, worden de Britten overgedragen aan de Libische autoriteiten.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 Adelien. Dit is de nacht van het goede leven Nou, welkom, welkom, lieve luisteraars. Dat waren een paar van onze muzikale gasten van uh, de laatste maanden. Hebt u ze herkend? Nou, misschien maken mijn gasten van vannacht uh, ook wel weer een, een nieuw tunetje. Ga er maar eens een beetje over nadenken, vast. Welkom, uh, Janna en Aino. Uh, ofwel de Secret Love Parade. Heerlijke naam. Ja, ik vind het nog steeds een leuk naam. Goed, de dames hebben een nieuw album afgeleverd... En, en natuurlijk gepresenteerd op 14 februari, Valentijnsdag... in een bomvolle bovenzaal uh, van Paradiso. Hoe was het? Het was echt fantastisch. Ja? Ja, het was echt heel bijzonder om, om voor zo'n groot publiek... wat helemaal speciaal voor ons was en het ook heel mooi vond. Uh, ja, het was echt een perfecte avond. Het had niet uh, beter gekund. Ja, I know, jij zei, we, we hadden het ook twee maanden lang... tot in detail voorbereid en bedacht ja. en ja... ja. En uh, ook wel alle wanscenario's scenarios uh, voor ons gezien. Van lege zalen en kapotte instrumenten. Maar dat gebeurde allemaal niet. Ja. <laughs> het was gewoon echt een cadeau. Was... Oké, okay, ja, stom dat ik er niet was. Maar goed, gelukkig zijn we hier. Eh, eh, het was een voorlopig hoogtepunt dus, dat uh, Paradiso. Ja, zeker. Ja, ja. Oké, okay, nou goed. Het nieuwe album heet uh, Mary Looking Ready. Ik vind het echt heel erg gegroeid. Het is echt een stapje verder hè, ten opzichte van het vorige album. Ja, dat klopt. Dank je Er valt heel veel te horen. Uh, ik heb me helemaal gedaan. Trouwens, hebben jullie uh, herkend wie, de, wie er de, in, in de openingstune uh, zongen? Nee. Mm. Echt niet? Nee. Het spijt me. Ik dacht even Kees Mayfield. Nee. nee. Tim Knol? Oh, zeg was. je dat wat? Ja, ja die kennen we ja. wel. Jori Schwart? Kennen ja, ik Ken hem ook. Lauwens Johensen? Die kennen we niet. Nee, nee die kennen jullie. <laughs> niet. Nou goed, dat was laat. laat. Nou oké, okay. ja, jullie moeten straks zelf eentje gaan maken. Maar uh, kom maar op met jullie eerste hit. seem old, but now you're old You've got wisdom in your soul Nou, eh, eh, eh, lieve dames en heren, eh, ik hoop dat dit een hit wordt. Het, het heeft het in zich. Het is ook de nieuwe single, hè? Die, ja, klopt. En uh, over één of twee dagen komt er ook de videoclip op het internet te staan. Ja, heb ik die al gezien? Wat, uh, nee. Dat kan niet. Oh, dat kan er niet. Dat, is helemaal nee, dat kan niet. niet. Oh ja, want die hebben jullie opgenomen vorige week, hè? Ja, met, En, en die terrein. Ik had ja. er langs willen komen, maar lukte nee, uh, niet. Ja, het was echt feest. Ja? ja? <laughs> het was ook de eerste mooie dag, dus dat komt heel goed uit. Want het is een hele kleurige clip met een okay. soort van het spel met ja, nou, ik, ik, trouwens, het, het, het, ik hoor een ontzettende brom, maar dat komt door al die te technologie, denk ik, hier die op de grond ligt. Want uh, stikt hier van de knopjes en het is, ja, je, je moet het zien. Nou, kijk maar even op Facebook, want uh, Frans heeft een mooie foto gemaakt. Uh, ze hebben dus, uh, Aino zit achter twee toetsendingen, een soort orgel en nog een orgel. En, en, uh, uh, en Janna zit ook achter een toetsen ding ja. met de gitaar om. Ja. En voor de rest ongelooflijk veel draadjes. En het is allemaal live, dat u het even weet. Goed, ik ga even zeggen wat er vannacht allemaal verder komt. Uh, de laatste twee delen van het horenspel Aarde der Mensen. Hè, naar de gelijknamige roman van de Indonesische schrijver Pramudja Anantatur. Met hele mooie rollen voor Wiedike van Dort en Willem Nijholt. Nou, Paulien Cornelissen die heeft hier toegeslagen met een nieuw talig boek. met de titel En dan nog iets. En ze heeft het ook weer zelf voorgelezen. Dus ik heb uh, voor u een leuke luisterversie. met iets extra's wat niet in het boek staat. Nou, Scandinavië en thrillers, dat is al heel lang een gelukkig huwelijk. Hè? Niet alleen op papier, maar ook op film en tv. De Denen zijn wat mij betreft momenteel de toppers... Hè? met series zoals The Killing en Borgen. En nu, 50-50 met de Zweden, de thrillerserie The Bridge. Bron, brun. Nou, vanaf deze week op DVD verkrijgbaar. Zeer de moeite waard. Verder een mooi verhaal uit Caro's Goudmijn... om u eraan te herinneren dat ze wekelijks op Radio 5 te horen zijn. Hè? Vrijdags van 2 tot 4... Uh, Jan Emaus heeft weer mooie trektraces gemaakt. Een vers mysterie van Emily. Rex van Beuningen ook weer gesproken over belangrijke lancunes in, uh, in de pop-encyclopedie. En daar nou ja, de website, www.adelinevanlier.nl, kan je podcasten, kan je zelfs abonneren. Je kan er ook iets oh, reageren. Hè. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Je kan ook op Facebook uh, Adeline van Lier bevrienden. En uh, ja, we twitteren al vier jaar, of is het vijf jaar, weet ik veel. Weest u dat, ja. Maar alleen tijdens de uitzending, hoor, anders word je helemaal gek. Een flauwekul dat getwitter. Goed, dat was ook alweer ons twitteradres. Ja, N8, heel origineel, VH Goede Leven. Dus N8 VH Goede Leven. Nou, genoeg geleuterd. De vloer is weer aan de dames. Ja, je kijkt even na wat, wat je ook weer ging spelen. Yes. Uh, the Secret Love Parade. Of uh, behoeft dit nummer nog introductie? Het heet Leggy Blond en dat hebben we opgevangen um, met een interview met Rod Stewart, want die valt heel erg op Leggy Blond's op uh, dames met lange benen en blond haar. Dat zijn we allebei niet. Nee. Maar Het is niet uit jaloersie. Oké. Okay. <laughs> hey, Talking, talking, nervous talk, cushion running, nervous walk With your hand in your hands, feeling numb Pull around your life, your leggy, blunt, blunt, blunt, blunt Loving off emotion, made up front, front, front, front Pull the blanket from the table, out the star And all the cups and plates like Je moet het klappen uit de, uit de computer, Je moet iets later. Ik moet beginnen en dan pas mag de computer meeklappen. Dames, komen jullie zitten? Ah, ik, zal, ik zal een beetje hun doopzee lichten. Dat heb ik namelijk anderhalf jaar geleden al gedaan. He, toen waren jullie al te gast. Uh, en uh, nu hebben ze dus het prachtige tweede album gemaakt. Daar uh, hebben we alweer twee nummers van gehoord. Mary Looking Ready. We gaan straks het titelnummer gaan we draaien van, van, de, van de cd zelf. Want dat is zo mooi gemaakt. Maar goed, ik zal eventjes uh, uh, um, opnoemen wie ze zijn. Nou, Aino Vimasto, die komt uh, aan haar mooie naam door papa. Want die komt uit Zweden. Of, oh, nee, sorry. V Finland. Finland. Oh. <lacht> ja, ze groeide op uh, in Eemnes. En uh, Janna Komans die komt gewoon uit Utrecht. Dus ze zijn allebei de oudste thuis. Aino heeft twee jongere zusjes, Janna Eentje, klopt dat? Dat klopt allemaal. Oeh, dan. Ja, de wow. dames leerden elkaar kennen <laughs> tijdens hun middelbare schooltijd. Ook al zaten ze helemaal op verschillende scholen. Ze troffen elkaar, als ik het goed begrepen heb, hoor. In, eh, eerst in Café Boethil en daarna in een soort buurthuis in Utrecht. En... Nou, ja, goed. De eerste grote gemeenschappelijke delen was in ieder geval de muziek. Dat klopt, ja. All right. Nou, ze waren in die dagen wat je noemde alternatief. Mm -hmm. he? Ja, ja, ja, wie zat er nou met drie jongens in een beentje dat Nirvana probeerde te coveren? Dat was dat jij. Die, ja. ja, dat was Ja, ja. ja daar, daar leer je. Ja, dat, uh, dat was, vond ik toen echt heel erg leuk. Maar dat en ook, is ook heel stoer dat ik daar, dat als meisje daarbij zat. Ja, en het is ook een goede leerschool, toch? Gewoon heel lekker. Goed. En de ja. de, de, de muziekcover die je zelf fantastisch vindt. Goed. Ja. Nou jullie hielden toen dus van Nirvana en Blur en de Red Hot Chili Peppers en hun allereerste concert zagen ze in de arena en dat was dus ja Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Goed. Ja, oh, wat erg. Ja. Ja. Hoezo? Nee, als ik dat nu hoor, dan denk ik dat is wel Nirvana dat kan ik nog steeds wel ergens waarderen, maar de Red Hot Chili Peppers dat is, dat is echt uh, nou uit, dat is uit die liefde. Ja. Ja, ze zijn nu niet meer zo goed, maar ze waren leuk. Ja, ze waren ja, wel leuk, Toen ze inderdaad. nog sokken rond hun lunnen ja, ja, maar ze, ja. dat was niet onze tijd. Nou, oh. oh, Jullie waren al te laat eigenlijk. Ja, ja toen ze, ze waren eigenlijk... al best wel zoet All right. Okay, ja, en oud ook. Ja. Maar nu nog veel ouder. Ja, dat is zo. Nu nou. zijn ze van ouder. Ja. ja, ze zijn zelfs nog jonger dan ik. Goed, nou zelf uh, uh, ambuleren ze ook wel wat groei... Groeien, dat heb ik eigenlijk keer nog Oh ja, jullie willen wel groeien, maar dan denken ze toch meer aan de, aan, aan de muisstille Heineken Music Hall dan dat stadion in de Arena. Hè? Ja, dat stadion, dat, ik denk niet dat dat ooit. Uh, <lacht> ik wil niet meer hoe we het nu doen. Nee. nee, er moet er nog iets anders bij komen of zo. Ja, ja, een orkest of zo. Maar dat. Uh, <lacht> nee, dat, die Heineken Music, nou dat vind ik ook wel een mooi streven. Ja, Daar toch? Ben ik wel heel tevreden. Ja. Ja. Goed, omschreven ze hun muziek eerst als postmoderne romantische pop omdat toch eigenlijk niemand precies weet wat postmoderna nou eigenlijk inhoudt. Tegenwoordig hoor ik termen als uh, electro-indiepop. Ja. ja, akkoord? Ja, want akkoord. kennelijk zijn er mensen die wel weten wat dat is. Oh. <lacht> ja, precies. Goed. Nou, verder dan. Uh, na de middelbare school, 17, 18 waar ze toen. reisden ze naar Zuid-Amerika met z'n tweetjes omdat ze die romantische film over het vroege leven van Che zo mooi vonden. De Motorcycle Diaries. Ja. Nou En na de nodige buikbuikgriep ben heimwee ging Jana en Puma met reuma verzorgen. En hield Aino <lacht> zich onledig met een hermelijn en een schilpad geloof ik. En een zieke aap. Ja, dat was echt leuk. <lacht> Ongelooflijk dat je dat allemaal nog weet. klinkt ja. <lacht> bijna als een sprookje. Ja toch, prachtig. En dat was in Bolivia trouwens. Geen muziek gemaakt toen, maar de vriendschap gewoon wat verder uitgediept. Ja. ja. Nou, terug in Kikkerland verhuizen ze naar Mokum. Janna ging geschiedenis studeren en Aino Engels. Aino stond al voor de klas. Uh, haar eindstage was in Almere en nu werk je op een school in. Leidse Rijn. Utrecht dus. Ja, Utrecht. En leuk. Heel leuk. Ja, echt waar? Ja. Ja, ik werk drie dagen in de week en daarnaast ben ik rockster. Maar uh, <laughs> ik vind mijn baan ook echt, uh, ik geniet daarvan. Maar dat betekent dat je dus van lesgeven houdt. Ik vind dat fantastisch ja. hoor, want ik bedoel, dat heb je toch nodig? Le want je geeft ook niet het makkelijkste les, je geeft het op VMBO Ja, ja VMBO Basiskaderklasse geef ik les. Ja, nee, ik, ik vind dat ontzettend leuk werk. Het, ik hou dus van lesgeven, dat kan je inderdaad wel zeggen. En je moet een beetje ja. van kinderen houden, ook. van jongeren houden. Ja. Van stoute jongeren ook. Van stoute jongeren, ja. ja, ja. Komt er wel iets van je, van je lessen over? Of heb je zoiets ja. van... Nou ja, het, je, ja vak, hè, je vak is niet het allerbelangrijkste vaak. Hè, maar nee, ik, ik, ik heb er echt veel uh, want je bent ook een soort maatschappelijk werkster. Ja, en een Absoluut, psycholoog. Ja. En, een, en een moeder. Ja, en een, moeder ook. Ik ja, ja. Ja, ben niet zo'n oude moeder nog. Nee, maar, dat, is, dat is wel heel leuk. Dat is heel leuk, ja. Ja, want dan ja. ben je met 25. 23. 23. Holy muck. Oké, okay, goed. <laughs> nou, uh, uh, uh, uh, ga, blijf je op deze school? Ik denk het, ja. Okay, ja. Als dus... we nog op wereldtour gaan, moet ik dat even met <laughs> ja, de ja, baas ja, verleggen. Ja, ja, ja. ja. Nou goed, ja, want dat is een beetje lastig, hè? Want je moet het willen natuurlijk wel internationaal doorbreken. Maar goed, dat, nou, dat, is, dat, dat komt wel. Dat we de zomervakantie. In de zomervakantie en in de, in de voorjaarsvakantie en ja, de herfstvakantie. Ja, ja. En Pinksteren. Pinksteren. <laughs> Heel geschikte data. Heel goed. Uh, nou, Janna, jij was in de tijd uh, bezig met je allerlaatste jaar. en Je zou een scriptie nog, schrijven ja. over de hygiëne in, uh, in Utrecht in de Middeleeuwen. Ja. Is dat gelukt? Nou, dat is nog niet af. Oh. <laughs> dat is nog steeds in de pijplijn. Ja, nee, dat. Uh, Geef ze nog korte een korte inhoud ja. van die scriptie? Het gaat over, over badhuizen. Ja. Ik had namelijk in Utrecht, maar ook in Amsterdam en in veel steden in Nederland. Um, badhuizen, maar daar werd ook wel veel dingen gedaan die eigenlijk niet mochten. Mannen en vrouwen zaten samen in één bad. Dus er, waren ook, er was ook veel prostitutie. En die zijn. Dus het, waren eigenlijk Waarschijnlijk verd... ja, het waren soort bordelen, maar dus dat is een beetje de vraag. Wat dat nou precies was en of ze verdwenen zijn... of dat ze eigenlijk toch altijd gebleven zijn. Dat dus is... dat, uh, dat, dat weet ik nog niet, maar hopelijk over een klein jaartje wel. Ja, want dan moet jij ook aan de bak, hè? Ja. Lesgeven, is, is dat bij jou in de pijplijn of niet? Uh, niet op een middelbare school, maar wie weet uh, wel... Ik wil misschien wel ermee, ik vind het heel erg leuk, maar dat is hetzelfde als het heel goed gaat met de muziek, dan is de keuze snel gemaakt, maar anders ja. vind ik, ik vind het echt heel erg leuk ook om te studeren. Wat dat betreft zijn we echt ontzettend braaf en we zijn allebei heel erg ook van de, de andere dingen die we doen, ja. um, van boeken lezen en ja. <laughs> ja. ja, maar dat gaat gewoon door. Ja. Ja. Nou ja, jullie naam, de Secret Love Parade, want dat was iets van wat jullie altijd deden... naast alle andere dingen die jullie ja. als die muziek maken. Ja, dat is dus nog steeds een beetje zo. Maar het is wel ongeveer 50-50 of de muziek neemt een steeds groter deel ja. in. Maar dat is ook heel leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, als het lukt. Ja, als mm -hmm. dat, uh, jullie hebben... Ik, ik vind het erg leuk om dat nummer even te draaien. Dat, het laatste nummer op het album. Het ja. titelnummer. ja. En uh, je, je, ik weet dat je het helemaal niet mag vragen, maar waar gaat het eigenlijk over? Nou, het gaat eigenlijk over doodgaan. Over het soort van hier naar Maals. En dat is ook een beetje. Er zit op het einde, het is ook het, het laatste nummer van de CD. En er zit ook een eind. Er zit eigenlijk halverwege een soort van climax. En dan heb je een soort overgang. En dan wordt alles rustig. En dat is eigenlijk ook een heel klein beetje. Misschien als. Uh, naar de hemel gaan. Dat heet ook Mary, dus het verrijst ook een klein beetje misschien naar Maria. Het is een beetje een religieus nummer. We zijn zelf niet religieus, maar het is een beetje een hint naar dat soort ideeën of gevoelens. Oké, okay. nou vind ik een mooie uitleg. Laten we luisteren. Volgens mij duurt het nog een hele tijd nu. Of heb je hem weggedraaid? Ja, Hè? Volgens, we alweer... huh? Volgens mij zijn we alweer hier. Zijn we alweer hier? Nou, mooi toch? Ja, dit is. <laughs> we hebben de, de, dit van de plaat gedraaid omdat het. Uh, het is heel mooi uh, gemaakt. Hè? De... Vertel eens iets over die, over die productie van dit nummer. Ja ja het is een loopje. Ja, dat noemen een loopje. het was een, een, een gitaarstukje wat ik eigenlijk al jaren geleden had gemaakt en toen kwam er een, een melodie bij en een zang en we hebben dat niet overnieuw opgenomen maar we hebben het eigenlijk steeds door verschillende versterkers en boxen heen ge, ge, gedraaid en, en weer opgenomen en daardoor uh, komt het zeg maar als het ware van dicht uh, van ver af steeds dichterbij ja, en, uh, ja dat is het, een heel mooi effect dus daarom zei ik, van nou misschien is het leuker om dat van de, van de plaat te draaien... dan ja. dat je dat hier weer helemaal moet reproduceren. Dat ja. gaat bijna niet, toch? Nee, het, het, het nee. wordt nooit zo als het uh, ja, ja. daar op de ja. plaat staat. Dat was echt een puzzel ook, met opname. Daar hebben we heel lang op zitten puzzelen. Die is goed gelukt. Maar jullie hebben sowieso met alles heel erg gepuzzeld. Jullie hebben dat heel erg... Ja. opgebouwd met met kleurtjes met uh, muzikale ja ik weet niet hoe je dat moet zeggen ja maar dat is, inderdaad ja, dat is het, het leuke van uh, van elektronica dat je inderdaad heel goed kan nadenken of kan kijken wat je welk geluidje of welk uh, dingetje precies past bij je liedje wat Veel jij meer wil. dan als je gewoon met gitaar en bas en drums speelt ja. dan klinkt het nou ja dan kun je nog steeds wel iets er aan doen, maar niet zoals bij elektronica... dat je toch heel veel er nog aan toe kan voegen. Ja, ik zal even een stukje... een, een prachtige recensie in de NRC... even deze week lezen van Hester Cavallo. Uh, op hun tweede cd, Mary Looking Ready... laat het Utrecht-Amsterdamse vrouwelijke duo... The Secret Love Parade... een eigen bijzonder geluid horen. Want de twee, eh, Jana Komans... niet Anna, Jana Comans, en Aino Vimasto... verlaten zich niet zomaar op hun heldere zangstemmen... en talent voor subtiele composities. Een sober zangduo met folk folkaspiratie slag voor de hand. Maar Wim Masto en Komans kijken verder. Want ze kunnen niet alleen zingen, ze kunnen ook muziceren. Ontwikkelde, zo ontwikkelden ze een omvloerste stijl. waarbij orgelakkoorden en twinkelende gitaar. Oh shit, ik moet mijn bril opzetten. Ah! En uh, uh, gitaartonen als een mozaïek passen. Het geheel overgoten met de lichtrafelige sound van lo-fi. En dat bedoelen ze dan? Dat, dat rare orgel waar jij op speelt? Ja, die oude, oude rotzooi en ja. ja. huis. <laughs> Want, wat vertelde dus je van. nou? Je moest hem laatst... Hoe oh, heet dat ding waar je op zit? Dat ik speelde op een filicorda en uh, ik ging hem laatst uh, schoon laten maken. En toen zat er kaarsvet en dennennaalde in. En die waren van jou? Nee. Oh, die waren van de vorige. <laughs> Om aan te geven de wat de een gezellig huiselijk... Apparaat dat toch is, ja, die ja. filicorna. Goed, de samenzang is steeds van hoog niveau, klaterend en soms lijzig. Als met een lichte vertraging die goed past bij het ingehouden timbre van de instrumentaties. Een, het mysterieus, nou goed, voor een, soort, een, soort, een soort prachtige recensie. En jullie hebben alleen maar mooie recensies gekregen, toch? Ja, bijna wel, ja. Nee, ja, nee, we hebben echt hele positieve recensies. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Nou, er was een luisteraar die belde. Een, een, een, hij is ook muziekcoördinator van Muziekcentrum Nederland. Jij, Chong, die houdt van jullie geluid. En het deed hem denken aan Magazine. Ik ken dat niet. Het is een Engelse postpunkgroep uit 1977. Kennen jullie hem? Nee. Een magazine. Nee. We magazine? gaan het opzoeken. Oké. Okay. <laughs> nou, hij vraagt zich af of jullie al getekend zijn door Factory of 4AD. Wat is dat? Ja, voor ad is een echt een te gek gaaf label uit Amerika. Daar willen we best tekenen. Ja, maar dan moet hij even voor jullie regelen dan. Nou, graag. Oké, wat ga je spelen? Uh, second Thoughts. Oké, okay, dan ga ik even kijken. Dames, uh, gaat dat lukken om ook een jingletje te maken? Of uh, gaan we eerst weer doorlullen? Wat doen we? Uh, zeg even. Even maar doorlullen. Oké, okay, kom doorlullen. even doorlullen. <laughs> doorlullen. Ik ga even zitten. Want uh, uh, Second Thought is uh, een liedje over keuzes maken. Als je ergens voor kiest, dan moet je ook bij neerleggen... dat je iets heel andere oh. dingen oh. niet oh. hebt gekozen. Ja, het leeske hier. Ik heb jullie ergens verteld over dit nummer. Dat, dat zingen samen. Hebben jullie, dat, uh, hebben jullie zangles gehad? Ja, ik wel. Vroeger, toen ik, ik 15 was. Ja, ja. Janna niet, nee. Dit is gewoon iets wat gewoon lekker klikt met elkaar. Want jullie dan, ja. uh, dat hebben jullie mezelf uitgevogeld. Hoor. Zeker. En sterker nog, het grappige is... dus soms als, uh, als ik luister... dan weet ik even soms niet meer zeker wie wat zingt. Omdat de stemmen soms zo op elkaar lijken dat je... Dat het een beetje... Als je naar een cd luistert? Ja, als je, opname als je, hoort, je opnames dan... hoort, of soms ook live opnames... dat ik echt heel even zelf zelfs moest luisteren. Ja, ja, waanzinnig. Ja. Maar mooi dat tweestemmig dan ook. Ja, dat is heel leuk uh, om te doen ook. Ja, dat is heel prettig of zo. Ja. Net als, ik kan me ook voorstellen dat in een koor zingen ook... om die reden heel fijn is. Dat je ja, ja. stem zo mooi met andere... Ja. Je, ja. En hebben jullie, hebben jullie les gehad in instrumenten? Hebben jullie gitaarles gehad? Pianoles? Nee, allebei niet. We zijn wat dat betreft echt uh, autodidact. Dus zelf, ja. uh, zelf geleerd. We zouden ook absoluut niet meekomen, tenminste ik niet, in een gemiddelde jam sessie. We hebben, echt, we, we hebben echt geleerd wat we willen leren om die liedjes te kunnen maken en spelen. Ja, ja, ja het doet me denken aan, ik had vorige week... Uh, hoe heet hij die ben? Nou, Luik. Ja, ja. En er was een drummer die zo zacht... Ik vond het zo knap, maar het bleek ook dat hij eigenlijk helemaal niet kon drummen. Ja. Maar dat, dat, dat kon hij is wel een stuk beter geworden afgelopen jaar. <laughs> uh, ik dacht, dit, dit is onmogelijk voor een drummer... om zo zacht en rustig te werken. Ja, dat, zomaar, kijk, goed. Ja, dat doet hij goed. Hey, uh, minder gitarre, hè de eerste nummer. Hoor ja. natuurlijk... Trouwens, grappig, dat nummer, dat, dat hadden jullie geïnspireerd... Uh, de Victorians are here. Ja. Op, die, op die fantastische film Lagan. Ja, ik heb hem ook gezien. Ja, die ontzettende lange wedstrijd. <laughs> uh, cricket. Het ja. begin van cricket lijkt het wel. Ja, ja heel, ik weet, het speelt India. inderdaad uh, rond uh, 1900 denk ik. Ja. En uh, ja, de Indiërs tegen de Victorianen. En, ja. ik vond dat, en, en dat is Bollywood. Dus ze gaan inderdaad ook dansen uh, met het hele dorp. En uh, ze zingen... Die vrouwen zingen prachtig met zo'n hele hoge kopstem. Ja. En nee, ik vind dat wel heel leuk. In mijn herinnering duurde die film uh, vier uur ja, of zo. Ja, hij echt. duurt enorm echt. lang. Ja, maar goed, <laughs> en laatste, ja, ben je bent ook een van de enige mensen die uh, dat kennen, Want we gingen optreden woensdag en toen kwam er ook een man naar ons toe. Die zei, uh, zei hij dat nou echt, die film? Die was ook, uh, dat was de eerste keer dat iemand zei ja. dat hij de film kende. Oh, okay. Er zijn niet heel veel Bollywood fans in Nederland. Nee, geloof het ook niet. Nou, er wordt ook niet zoveel getoond, toch? Nee, ja. nee dat is goed. Nou, maar die gitaar, dat is, die verdwijnt dus langzaam. Ja, nee. maar we zullen hem zo nog wel even terugbrengen. Want uh, ja. nee, ik denk dat ik uh, twee derde op gitaar speel. In ieder geval live. Oké, okay. dus, oh toch wel. Dat oh, nog ja. mee. Ja, ja, okay. Nou, jullie hebben hulp gehad bij And Ik vind het zo leuk. Uh, nou moet ik echt mijn bril opzetten. Oh, ze hebben zij die cd. Oh, uh, lieve heren. Een van jullie kan niet even die cd, dat blaadje teruggeven. Want dan wil ik even iets voorlezen. <lacht> Nou, het zijn hele kleine lettertjes, ja, wat dat betreft. We hebben ook een vinylversie ja, ja. uitgebracht. Ja. Dit briefje, ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> Kijk, want hier staat... Uh, we, we, we, we were able to make this album not because we had bags of money... Uh, nor with the support of the government. It has been made possible with the help of some very kind, generous, smart and creative friends. En dan gaat het allemaal om, uh, om diensten. Want wat, jullie hebben ja, van alles gelegen. We hebben geen geld gekregen. gekregen. Nee, ja, we, <laughs> hebben, we, kunnen, we hebben opgenomen in onze oefenruimte. Dat is in, de, in een bunker in het Vondenpark in Amsterdam. Waar ook wel eens voorstellingen gegeven. Ja, worden. Is er, ja, ja laatste kort tijd. is het open. Ja. Ja, de, is de warme winkel, heen. heb je dat gezien daar? Fantastisch. Nee, ja, dat was er. Dat Ik was zag het van de week. Uh, nee, er komt weer iets. Hè. Ja, ik ga, ik ga het ook in de gaten houden. Er was net toen we daar leuk. langs, uh, toen we onze spullen moesten halen... een of andere reef bezig. Oh, altijd okay. <laughs> Dan ga je er langs en dan, dan kijken ze je aan. En dan kom je met uit een hok wat zij helemaal niet kennen. Met allemaal spullen. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, dat maar, is altijd leuk. Maar er gebeurt nu heel veel. Uh, dat wordt georganiseerd door de jongens van Schijnheilig. Die uh, doen echt hele gave dingen daar. Kunst en muziek en ja, theater we... en... Uh, nou, daar heb ik jullie ook een keer zien dj'en. Want het was zo'n leuk feest, toch? Ja. In Schijnheilig. Ja, toen dat was ja. een van de leukste kraakpanden die ook weer... Ja, ja, weg was, moesten, vreselijk. En... Maar goed, zit zitten nu daar. Ja, okay. Maar wij staan er ook in. En van de zomer hebben we dus inderdaad het album op kunnen nemen. En we hebben daarbij hulp gehad van Jasper Verhulst. En die speelt ook in Mos en Lola Kijt. Ja. En daar hebben we ook heel wat uh, opnameapparatuur van kunnen lenen. Dus dat betekent dat we voor, ja, voor God, met hulp van hem en heel veel zelf... In ons uppie daar hebben kunnen zitten en onze plaat op kunnen nemen. En ja. dat is echt, echt fantastisch geest, ja. om te doen. Ja. Ja. En uh, wie heeft het voor jullie gemixt? Of oh, nee, nee, dat moet je ja. niet zeggen. Uh, geproduceerd? Of, ja, zeg nou, dat zijn wel ingewikkelde termen hoor. Ja, dat. Vind de, de, ik ook. Maar uh, het is gemixt, dus door uh, Jaco Gardner en. Uh, ja, hij was, was heel toevallig ontstaan dat we hem via Via leren kennen. En toen uh, gingen we bij hem langs. En wat hij gedaan heeft, is heel veel nog op tape gezet. En heel erg bijzondere dingen gedaan nog in die postproductie. Waardoor de sound nog heel uh, ja, veel, veel specifieker werd dan hij al was. En dat was heel gaaf. En die Jacco die zit ook in een bandje? Ja, hij zit in de Skywalkers en hij is ook het brein achter zijn eigen soloproject. Jacco Gardner. Dat lijkt me heel handig. <laughs> en is het ook een Lola En Ja, en nee, hij tegenwoordig is, ook in Lola Kei. Is die Oscar, iemand die ja. erg van de jaren zestig houdt, dus eigenlijk met hele ouderwetse manieren onze CD heeft, heeft afgemixt? Af dus nog afgemaakt. Zeg maar. ja. En Wat? dat hoor je ook in zijn eigen liedjes. Heel Want erg. je hebt iets meegenomen van hem. Ja, maar dat leek zeker. wel leuk om als dank iets van hem te dragen. Ja, precies. Ja. Nee, als, niet alleen als dank, maar ook als... Uh, het is echt heel leuk. Als en fan. ik las uh, op internet dat iemand schreef... dat het niet alleen klonk uh, retro, zeg maar, als, als jaren 60... maar dat het echt klonk alsof iemand uh, iets uit de jaren 60 had gevonden... in een oude doos en dat opzetten. Dus dat, uh, Hoe heet het nummer? Het heet Clear the Air. Oké, okay, let's hear it. Jaco. Is er eentje? Ja, nee, toch? Ja, alles, heeft hij alles zelf. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. ja, dat kan hij dus. Het klinkt inderdaad, jaren 60. Maar ja. nou, ja. goed. Uh, jullie zitten bij, bij een heel leuk plaatlabel, Snowstar. Ja. Die jongens, ja. de, de, de Cedric, is dat in zijn eentje? Ja, ja, is ook een eentje. Ja. Oh, maar die doet dat heel goed. Hè? Ja, die Want die heeft uh... mij al uh, opgezadeld met duiken, nu met jullie. <laughs> en uh, ja. nou, I am ook, ja. doet hij ook. Ja. Ja. Het gaat allemaal goed. Ja, dat groeit eigenlijk langzaam, maar zeer gestaag toch uh, echt door. En dat is ook leuk voor ons, want wij zitten er ook bij het eerste album, zaten we er al bij. Ja. En toen uh, was het echt nog een stuk kleiner. Dus ja. dat, maar dat is heel leuk, want we kennen hem dus echt al jaren. En, uh, ja het is wel allemaal dezelfde soort muziek een beetje hè ja wij zijn wel iets elektronischer dan of minder folky dan inderdaad luihem ayhem ook die zitten wat dichter bij elkaar en kim Jansen komt ook volgende week slow en zacht is het adagio slow en zacht ja en vroeger was het een punk label hè oh ja ja kan je niet voorstellen maar uit komt uit de punk zien maar nu nu, uh, alle nieuwe dingen zijn eigenlijk vrij uh, rustig, maar wel bijzonder. Ja, ja. want ook, dat gaat goed hè, die is veel die is in het buitenland. Zeker. Nou, daar weet ja. je alles van, want het is natuurlijk jouw geliefde, Thijs. Ja, maar, zie je ziet er weinig. <laughs> je ja, ziet hem ja. weinig, dat is natuurlijk <laughs> hartstikke leuk voor de muziek, maar ja, zielig voor jou. Uh, en, en jullie, ja, wat, wat, wat denk je dan aan welk buitenland? Duitsland? Ja, dus, uh, ja. ja Duitsland schijnt, of in ieder geval dat we horen dan ook van Thijs. En hoe, ja? dat dat echt heel leuk is, dat mensen daar heel aandachtig uh, Luisteren ja. vaak bij, bij, uh, bij concerten en dat, uh, dat je goed ontvangen wordt. Dus ja, dat, ja. dat mensen het heel leuk vinden als je komt en dat je een beetje betaald krijgt. Dat ja, waarlijk. dat zou leuk zijn. Dus <laughs> ik ja, ja, naar precies. de volgende stad. Hey, ooit stonden jullie in, dat, in, in die Zuid-Koreaanse L, mm -hmm. L-girl. Heeft ja. dat nooit geleid tot uh, uitnodigingen? Dat is jammer. Nee, nee, nee nog ja, niet. maar we hebben ook nooit echt werk gemaakt daarvan hoor. We hebben, we, ja, dat gebeurde, dat was zo'n rush. Dat gebeurt allemaal via internet. Ja. En, uh, ja ja, heel goed. We hebben nooit gespeeld. Nooit nee. eigenlijk. Wel nog en die eens. droom van Japan, bestaat die nog? Ja. ja. Maar dat is ook nog niks. Nergens. Uh, <laughs> <laughs> we we, we, maar in mijn theorie is ook een beetje: je moet het ook eerst hier uh, ja, precies. langzaam bouwen en dan hopelijk vliegen we ooit. Uh, daar. Ja, want jij hebt wel iets met. Is dat jouw fascinatie met Japan? Jana, is jij, ben jij dat? Ja, ik vind het wel echt iets heel bijzonders. Ik ben er ook nog, ik sowieso nooit uh, naar het oosten geweest, maar ik zou dat echt heel graag een keer doen. Ik spreek overigens geen Japans. Nee? <laughs> nou, de meeste van ons niet. Nee. Maar waarom? Fascineert Japan jou zo? Ja, de, de, de, de, het fascineert me... Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik, vind het, wel, het, het, ik het vind het een heel bijzonder land, omdat het niet westers is... maar wel een soort van heel geavanceerd en groot en anders, zeg maar. De ja, ja. Ik weet ook niet, ik ben ook benieuwd hoe anders de mensen die... Uh, uh, anders de mensen daar zijn. Ja, ik heb daar, ik heb daar ooit gefilmd. Ik vond het echt heel intrigerend, heel waanzinnig. Ja. Juist dat contrast, inderdaad. Nou, jullie hebben, vorig jaar stonden jullie op Noorderslag. Uh, dit jaar helaas niet. Of tenminste 2011 niet. Mm -hmm. hè? Of, uh, ja, want het is toch. Nee, dat is al nee, 2012, 2012 was het al. Ja. Ja. Maar eigen uh, toerd met Lola Kite vorig jaar. Ja. Ja, jullie gaan weet. nu in april een toertje doen met Mos. Ja, uh, een, een aantal Ten shows. Adem, ja. uh, een, het is eigenlijk een, een lang een weekend. weekend. Oh. Maar wel een heel vol weekend. Dus okay. dan doen we alle het leuke doen in één weekend. Ja. Ja. Uh, onder andere de, de Vera in Groningen en uh, in Utrecht. Hé, hey, um, luister, ik wil eigenlijk toch echt dat jullie een, een, een, een tuentje voor mij maken. Of is dat, vinden jullie dat echt wel moeilijk? Eng vooral. Eng? Maar we kunnen het wel proberen. Ja, laten we een tuentje maken. Doen we wel op Sugar Party. <laughs> Ja, dat is goed. Je kan bijvoorbeeld het beginnen en dan, en dan, en dan uh, heb je dat gedaan. gedaan en dan ga je door in je eigen nummer. Of is het eigenlijk ja? heel brutaal om te vragen? Ik weet het eigenlijk niet. Super brutaal. Super brutaal. <laughs> <Zo onaangekondigde. laughs> ga Nee, laat ze maar uh, lekker. Uh. Of ze hebben een jingeltje? Nee, want dan worden ze nerveus. Als we dan, uh, een jingeltje vinden, iemand anders draaien. Op de radio, radio 1, de nacht van het goede leven, de nacht van het goede leven, de nacht van het goede leven, de nacht van het goede leven. Nee, die is nog weer even zitten, uh, uh, wat, wat las ik nou dat jullie ook te boeken zijn voor huiskamerconcertjes. Ja, dat we heel leuk om te doen, wat grappig hoe, ja. hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, dat hebben we vroeger heel veel gedaan toen we net begonnen met spelen. Toen uh, gingen we dus heel vaak uh, uh, ja, akoestisch optreden, want dat uh, kan dan. We hadden het al over het verschil tussen akoestisch en semi-akoestisch... voordat we hier binnenkwamen, maar akoestisch is echt alleen met je orgel... en zonder microfoons en met de gitaar. En Het is gewoon heel bijzonder wat er dan gebeurt. Namelijk mensen zitten zo dicht op je muziek... en dan maak je echt op een hele bijzondere manier contact... Met het publiek. Want, want nu hebben jullie al die, al die knopjes in ja. die. Ja. Ik, dat kan dan niet. Nee, dat doen we... Dus dan heb je een hele, hele andere uh, ja. uitgeklede nee, dat versie. Inderdaad ja, inderdaad. Helemaal uitgekleed. Maar als het echt een goed liedje. Ook lang niet alle nieuwe liedjes kunnen ook. Maar ja. toch. De meeste liedjes kunnen. Dan is het gewoon een hele andere versie. Maar als het echt een goed liedje is, dan blijft er wel iets over wat ook nog steeds wel leuk is. En dan gaat het veel meer om de zang. En dan. Uh, ja. ja, dat is heel minimaal. Ja, precies. Doen. Maar dat is heel ja. mooi. met jullie stemmen ook zo mooi... Uh. Ja. Ik heb hier uh, omdat we uh, hier een aantal vragen. Je mag, je mag eigenlijk maar... Ja, trek er maar eentje. Je ja. mag zelf uh, af en toe eens eentje pakken. En dat uh, voorlezen en beantwoorden dan. <laughs> nou, wat staat er? Van welke muziek moet je echt braken? Oh. Vraag één <laughs> specifiek nummer. Ja. <laughs> oh, oh. Echt braken? echt dat je denkt oh nee uh. oh zo <laughs> dat is echt heel moeilijk mogen we er nog even over na well, nou. even kijken wat ik vandaag geluisterd nou ja. Ik had het over, met iemand over dat het nummer van Whitney Houston... I Will Always Love You, dat dat weer in de top 50 staat. Dat is wel heel erg, ja. Maar het ik... heeft ook wel iets. Maar van die nummer ja. vind ik, vind ik de, de refrein... daar moet ik wel een heel klein beetje van gebruiken. Het is zo over de top, het is ook totaal niet wat wij doen... of wat ja. hoe wij muziek maken. Maar vaak zijn de coupletten, of het nummer is vaak, heeft nog vaak wel wat. Nou, ik vind, ik vind maar... het heel zielig om te zeggen over de doden niet zo ja, goed. Precies. Maar zij heeft mij nooit geraakt. Ik heb nooit haar geloofd als zangeres, weet je. De totaal geen enkele ja zo, maar ja ik, ik technisch niet, ontzettend goede zangeres ja, met echt ja, een bereik van uh, helemaal niet hier van. tot Tokio. maar ja ja, ja nee ik uh, nou, nou, Braken is we toch wel, wel echt meer? een uh, maar Mariah Carey vind ik misschien nog iets ja <laughs> is ook heel erg ja maar ja. dat is dat dat type zangeres is ook ben ik nog ook nooit fan van geweest of zo dat heeft me nooit uh, nee ik uh, liever Ik mag een beetje knulliger ja, ja. <laughs> volgende vraag zoek er er eentje uit uh, ja, lees maar. Ja, wat... Nee. wat was die? Ja, oké, okay, we doen hem. Wat is het hoogste cijfer dat je ooit gekregen hebt? En voor wat? Nou? Ja, ik, uh, ik, ik ben niet zo'n hoogvlieger op school geweest. Nooit. Maar wat is het hoogste cijfer? Ik weet niet, een negen of zo. Voor? voor mijn, uh, ja, oh ja, voor mijn laatste stage. Oh, ja. dat was in Almere. <laughs> nou, dat is toch hartstikke goed? Ja, dat was erg goed, ja. ja. Nou, volgende. <laughs> Heb je wel eens ge-sms't terwijl je een grote boodschap deed? <laughs> een een... Heb jij deze gemaakt? Ja, ja, een beetje een mannenvraag. Een mannenvraag? Ja. Ik, ik vind leuk, een grote maar... boodschap niet echt mannenvraag. <laughs> ja, tuurlijk. Echt waar? Nee, echt waar? Dat weet ik niet, maar... Ja, ik weet het. Ik, ik, bel, ik, ik, bel eens bel, ik bel wel eens als ik op het toilet ja? zit. Ja. Maar, dat is ook, maar dat is nog raarder. Ja, dat is wel raar ja. Maar ja, je kan natuurlijk gewoon ja. sms'en dat ik hebben. Ik vind eten raarder dan bellen. Ja, wat waar. op de wc. Ja. ja. ja. Dat zijn wel de raarste dingen die. Nou ja. Oké. Okay. Oh shit. Het is 54. Willen jullie nog een lekker nummer live doen of wat? Of, uh... Uh, ja. Ja, dat ja, kunnen we, we het nog geen doen. doen. Ja. Ja, goed. Om een limbo. Ook nog een, uh... Wat waardeer je het meest in een man? Nee. <laughs> Hoeft niet te weten. <laughs> En wat wordt die? Welk nummer? Limbo. Oh, dan zal ik even vertellen wat ik daarover... Te, te, uh... De stem van Janna is heel droog, zonder galm in het begin... om vervolgens heel veel effect te krijgen in de tweede helft van het couplet... wanneer het nummer openbreekt. Op de achtergrond slaakt I Know een zeer hoge gil. De solo in het middenstuk is heel melancholisch... gespeeld op een keyboard door een gitaarversterker. Enkele woorden uit de tekst komen uit het beatgedicht Haal van Allen Gainsburg. Control, I'm just trying to ignore it Say the song The holy song This is my limbo This is my limbo Teaser Reacties Hoor nu deze dames echt goed, gewoon grandioos. Heb de naam nog niet gehoord, maar wil wel graag een keer wat meer ontdekken. Optredens, huiskamersconcertjes, de gek. Kan hier thuis. Doe het zelf zo met een maat. Leuk. Bel maar. Veel geluk en liefde. Alex Melis is dit. En dan Jenny. Wat een mooie, frisse muziek. Je hebt wel een neus voor een nieuwe haring. Ik zal het einde van de uitzending niet halen, want ik ben moe. Nou ja, dat is om zes uur ook. Je moet ook naar bed, Jenny. Nou, ik vind het een beetje female joy division. Ja. Dat zegt Francis. Hé, hey, lieve dames, we hebben nog tien seconden. Oh, nee, nog vijf. Hartstikke bedankt dat jullie er waren. En wel thuis, dankjewel, succes.